Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog twee weekjes en dan hebben we een nieuw kabinet op het bordes staan. Dat zegt formateur van Zwol. Vandaag had hij gesprekken samen met onze premier Be schoof en de kandidaat ministers. Mijn collega's vingen de beoogde ministers op bij de draaideur. Iedereen lijkt vooral aan de slag te willen met het land. We gaan... Dit land uh, schoon doorgeven aan volgende generaties. Uh, jongeren die uh, nog bij hun ouders wonen die uh, gezinsvorming uitstellen. En daar wil ik mij de komende tijd uh, voor in gaan stellen. U zetten. kunt erop rekenen dat ik mij volledig zal inspannen voor de rechtsstaat. De belangrijkste staat natuurlijk dat we die overheidsfinanciën weer op orde gaan brengen. Ik vind echt dat dat moet door minder uit te geven. Wij willen pal staan voor de godsdienstvrijheid. We willen discriminatie aanpakken. Ja, na 1 juli is het dus de bedoeling dat ze ook echt kunnen gaan beginnen. En er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Europese natuurherstelwet. Vandaag ging die wet er doorheen. Daarin staat dat landen hun best moeten doen om de natuur te, te herstellen. Nederlandse milieuorganisaties zijn opgelucht. Want het is tijd om de hebzucht van de grote agrovervuilers in te perken... zodat boeren weer een balans met natuur en klimaat kunnen werken. Niet iedereen is blij. Dit zei de nieuwe BBB-europarlementariër bij BNR. Het is een ongekende... Schoffering denk ik ook van de veranderde politieke realiteiten van de kiezers... die natuurlijk onlangs aan de stembus zijn gegaan. Bij de Europese verkiezingen gingen er veel stemmen naar partijen... die minder regels willen rondom natuur en klimaat. Albert Heijn is de agressie tegen het personeel zat... en gaat maatregelen nemen. Volgens de supermarktketen zijn er meer dan duizend incidenten per jaar. Deze agressietrainer speelt na wat supermarktpersoneel... zoal naar het hoofd geslingerd krijgt. Als jij nu niet mij met rust laat en even oprolt van mijn mandje... Ja, dan sluit die tanden uit de bek van je. Ja, een van de maatregelen is dat medewerkers van de Appie... nu geen naamkaartje meer hoeven te dragen. En dat lijkt de trainer een goed plan... Veel medewerkers zijn jong en op het moment dat iemand verbaal agressief wordt en uh, directe naam gebruikt, uh, ja, dan voelt dat heel erg kwetsbaar. Uh, ik denk niet dat het de agressie vermindert, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat het gevoel van veiligheid iets meer is. Ook is filmen in de supermarkt niet meer toegestaan. Dan nog het weer. Op de meeste plekken is het droog met een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANDD. Er staan voornamelijk nog korte files. Op de A10 is het wel iets drukker tussen Haarlem en en Daar is de vertraging 10 minuten. Op de N9 Den Helder Alkmaar bij Schorel, een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden daar. En op de N247 Amsterdam Horen bij Broek in Waterland ook nog 10 minuten extra reistijd.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 We is van Deze 13 juni, wat uh, betreft uh, Alternative FM, want uh, ja, het is een beetje in om over de natuur en de milieuproblematiek uh, te hebben. En ik dacht, uh, we gaan dat blokje weer eens even erbij pakken. Want straks komt Sven Ros uh, in de uitzending en die gaat iets vertellen over zijn nieuwe single Pool Park Party Pictures. Het was trouwens een hele leuke aanleiding, of een hele, ja, leuk, of hoe je het maar noemen wilt, een aanleiding voor om dat nummer te schrijven. Moet je even op zijn socials kijken en dan zie je ook wat hij daarmee bedoelt. Dat uh, horen we straks een beetje half acht en dan mogen we de single ook uh, laten horen. Morgen komt die uit, de, de single pool party pictures. Maar uh, zoals gezegd, het blokje van uh, milieu en natuur, uh, dat werd afgetrapt met the Sign of Leo. Die gaan we straks later in dit, uh, deze uitzending nog een keer horen. Met een nieuwe single en van het enige overgebleven lid heb ik het een beetje het idee, Martin Erig. In het echt heet hij Martin Postma. En uh, dat nummer dat heet Dive in at the Deep. Dat is de nieuwe single. En je hoorde net, Look at what you've done, dat is een uh, nummer waar we mee aftrappen. Ik zei al, het is een beetje het uh, blokje van natuur en milieu. Eerst Hanneke Laura met Turn the Tide en daarachter die mysterieuze volendammer. Die ergens in Warden Warder heeft geleefd Francis Alban Black More is not the answer. One world as we know it, no more time for us to hide love, full of longing, to open doors before time flies. One life, as we know it, to wait, Two wait to rivers, so will run dry. One day, to wait for Christ. Ego van de heer Frank Bond uit Volendam. Francis Alban Blake was dat met Morris, not the answer. Um, het is een beetje uit het uh, perspectief van de natuur bekeken. Zo heeft hij het uh, wel eens uitgelegd. Lange tijd dachten wij, Francis Alban Blake wie is dat? En het is een een of andere filosoof, muzikant en een poëet... die op een gegeven moment ergens van de radar is verdwenen. Maar en toen ineens bleek achter, achter, af Frank Bond zelf achter deze personage te zitten... Het is niet de eerste keer. Uh, Alain Fournier is uh, een andere, een pseudoniem. En tegenwoordig schijnt hij ook nog wat materiaal uh, te gaan brengen onder de naam Goya van Gogh. Dus dat is een beetje alles in de notendop. En waarom doet hij dat? Dat is omdat hij dan beter de muziek um, over het voetlicht kan brengen. Um, daarvoor hoorde hij Hanneke Laura met Turn the Tide. Dus eigenlijk ook best wel een uh, liedje wat een beetje gaat over de natuur. En dan in dit geval van dat de tijd eh, een beetje be begint door te tikken. En dat we er toch iets aan moeten doen. Je hoort ze een beetje op de achtergrond al eh, zich een beetje al warmen draaien. Dat zijn eh, de leden van Vast Countenance. Eh, vier stuks vanavond. Normaal gesproken staat eh, de band met z'n zes op het podium. Dat heb ik eh, nou nog niet eens zo gek lang gez gezien. Eh, wat betreft Kaaspop E. Dam. Want daar stonden ze inderdaad met z'n zessen. En vanavond zijn ze hier met z'n vieren. Dus eh, dat gaan we straks allemaal meemaken. En bovendien zullen ze een flink aantal nummers laten horen van de EB25, die ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. Dat straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek klaarstaan. En bijvoorbeeld deze is van Madlife: die hebben we bijna over het hoofd gezien: nummer heet Tough Lover. Come and get it now, now Soft boys, soft boys, I can't love them all them all.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 als het leven zelf, maar dat klinkt ook weer zo gewichtig. En beladen die bagage, laat ik varen. Shit, ik kijk wel waar dit schip strandt. Tussen wereld en kaart, zwemmen water dan vis. Precies daarom leef ik tussen kok en staart. Soms is jouw bis ook anchovies, of zal hem uitblikken. Het kan niet altijd kaviaar zijn. Soms is het roti met kip, soms is het ook al dicht. Soms is het helemaal niks, maar ik moet daar zijn. Dus dan iemand me mist, ben ik precies waar ik was. Ik ben nog steeds in de mix. Morgen Zijn deze jongens te zien tijdens een aflevering van Nieuwe Oogst in het patronaat in Haarlem. Uh, Rens, Jarier en Omenkool. Ze weten altijd toch wel de zaal een beetje op zijn kop te zetten. De voorhoorde je trouwens Mad Live met Tough Lover. Het begint nogal een beetje moeilijk en lastig te worden om die Sven Ross een beetje te pakken te krijgen. Nou, dus gaan wij alles een beetje steeds opschuiven... tot het moment dat die daar uh, ook in zit. Want anders dan heb ik helemaal niks aan dat blokje. Dan uh, draai ik een uh, single, oude single ervoor. En dan krijg ik hem niet te pakken. En dan gaat het hele plantje door de wc-pot. Dat is denk ik niet de bedoeling. Ik zei het, we hebben het over hip-hop. Dit komt uit deze plaats... waar wij dit programma vanuit Het uit antwoord, want dat is de badplaats... waar dit programma alternatief FM wordt uh, gemaakt. En... De mannen hebben uh, nog niet zo gek lang geleden... nog niet eens een week geleden in de Melkweg gestaan. En toevallig hoorde ik vandaag dat ze uh, behoorlijk geleefd worden. Want uh, ja, het uh, ziet er een beetje druk uit, die agenda. Ze gaan zelfs optreden in Joret de da Mar. Dat is in Spanje. En tussendoor moeten ze en toe ook nog eens naar Nederland voor hun optreden. Ik heb het over de heer Siggy en Dins. En een van de nummers die op het album Op de Zeeweg staat...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 Tu florale no te dejo más y tengo ese fuego te quemo más Je veux ton beau ma Hoe je het Deze week heeft zij haar albumrelease gedaan met Am I, Thinking, Am I Even Thinking, want dat is het, de volledige titel van het album. Daar staat dit nummer ook op, You May Touch Me in the Meantime. Daarvoor hoorde je Siggy en Dins met Dingen die ik doe en dat heeft alles te maken. Ook dat zij op hetzelfde moment toen Elvira haar albumrelease deed, zij een optreden hadden in de melkweg en er komen er nog een paar aan uh, hier in Nederland... Ook in België trouwens, om dat album te laten horen. Bovendien, ik zei al, het programma hier wordt gemaakt in Zandvoort. En die jongens, die komen uit Zandvoort. Goed, we hebben in ieder geval Sven Ros wel te pakken. Hij hangt ergens onder het mengpaneel, dus hij kan mij horen op het moment dat ik hier zit te praat. Maar ik kan alleen niks terugzeggen, dat is het hele leuke eraan. Maar het is nogal een beetje lastig om hem te pakken te krijgen, heb ik het idee. Maar we hebben hem en dat is heel belangrijk... Nu gaan we eerst uh, Stevie May Robin laten horen, want dat is nog wel een beetje schade die we hem nog moeten inhalen. Reload en AIM, en daarachter volgt dan de heer Sven Ros met A World We Believe in. En dan gaan we met hem praten, want het heeft natuurlijk alles te maken met een single die van hem onderweg is. Maar eerst, zoals gezegd, Stevie May Robin met het uh, nummer Reload en AIM. On the time you had his heart You used it, abused it, then tore it up hard. Now you realize you shouldn't have let him go But well, he belongs to me, now you need to know Jealousy is a terrible disease Get over yourself, get over yourself Please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 and not going And be There's a fire in us all What we need is a spark This world won't give it to us So if you be my En dat was hem. Sven de Ros met het nummer World We Believe in. En ik, eerlijk gezegd vind ik dat nog steeds zijn sterkste nummer. Dus gelijk meteen het compliment aan de man die nu aan de telefoon hangt. Namelijk Sven de Ros, goedenavond. Yes, goedenavond. Dankjewel, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Want uh, ik, ik, ik, ik, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Ik weet ah, niet thanks. wat het is. Ja, het, uh, het, het blijft een nummer wat, uh, wat binnen blijft komen bij mij. Dus ja, uh, dan heb je iets goed gedaan, denk ik. Ja, dankjewel, dat vind ik leuk. Ja, um, want uh, nog even over die single. Uh, waar gaat het over? Ja, um, nou die song, dat is eigenlijk een beetje de, uh, van mij de afgelopen jaren een beetje de vreemde een in de bijt qua, um, qua textueel onderwerp denk ik. Um, die song gaat um, over hoe soms de maatschappij niet helemaal in lijn ligt met wie we zijn als mens. Ja. Um, en dat je daar dan soms een beetje hard voor moet werken om je niet helemaal uh, onderste boot te, te werken. Ja, ja. ja. Dat klinkt heel cryptisch, maar in wezen zegt de titel genoeg. Ja. Um, maar um, ja, en dat is ook wel iets wat ik, wat ik in die periode nadat ik um, mijn 2EP waar die op staat heb uitgebracht, wat ik wat meer ben gaan ontdekken in mijn songwriting. En mm. dat is ook meteen wel een mooi brugje naar, uh, naar de song die ik dus morgen ga uitbrengen. Dus dat, uh, ja. Nou, als we het uh, daar dan toch over hebben, want ook dat is een thema. Want ik uh, zag dat uh, van, de, van de week voorbij komen op, uh, op jouw sociale media kanalen. Mm -hmm. Dat heb je toch op een, uh, op een bepaalde manier, uh, op een subtiele manier gebruikt. Uh, je ziet op een gegeven moment zo'n uh, zo man in het, uh, in, in het zwembad. En je zegt, oh, leuk, lekker, mooi weer, 35 graden. En uh, ik, uh, ik moet er toch van, van genieten. Maar voor jou was dat een aanleiding van, joh, waar zit je verstand? Ja. ja. Nou, je, Vertel. Je kan hem goed, goed nadoen. Ja. <laughs> ja. <laughs> nee, maar dat, ja, dat, dat filmpje um, dat is de aanleiding geweest om die song te schrijven. Mm -hmm. um, en nou, het gaat om de song Pool Party Pictures, zo heet die. En dat is da daarvan afgeleid. Ik vond het heel ironisch, want het ging om het record. Het was een filmpje uit 2009. Ja, dat was het. En dat uh, hitte werd toen verbroken. En um, ik vond het heel interessant. Uh, en dat was niet alleen toen. Maar ik vind het sowieso heel interessant om te zien hoe de media vaak dat soort nieuws dan heel erg blij brengt... ...met allemaal blij mensen en zo... ...maar nee. eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet zo leuk... Als, de, ...als het hit record verbroken wordt... ...want dat geeft natuurlijk aan dat we in een uh, periode... ...van klimaatverandering zitten... ...wat natuurlijk niet zo heel chill is eigenlijk. Nee. Dus um, en... Um, ...nou, wat ik net al zei over die song... What we Believe... ...en ik zat daarna heel erg in het video... ...dat ik wat, wat weg wilde stappen van de van de liefdesliedjes... Nee. Maar. ...en um, wat meer ook mijn, mijn stem als artiest wil gebruiken... om Um, maatschappelijk, maatschappelijke thema's aan te kaarten en, en op de kaart te zetten. Ja, uh, nou heb jij het over, uh, over klimaatverandering. Ik uh, kan yeah. mij wel uh, zeggen van ja, dat hitrecord, dat is volgens mij ergens in 2019 geweest. Dat we op een gegeven moment uh, te maken hadden met uh, een graad of 40 ergens. Want dat was het een beetje ook het record. Mm -hmm. uh, ja. Maar als ik nu in juni, nou ik, ik denk eerder, eerlijk gezegd, het is nog maart. We lopen bijna met winterjassen en het is juni jongens. <laughs> Ja, dat is het ironische. Drama. Dat vind ik ook ironisch. Ik dacht, ik ga deze song uitbrengen. vlak <lacht> dat het. tet heet gaat worden. Ja. En uh, nu is het inderdaad. Um, ja. <lacht> koud, maar dat. Ja, is koud gewoon! Verwarming. <lacht> de verwarming ja. staat gewoon aan, hè, Sven? Dus ik <lacht> weet niet wat, uh, wat je ermee wil bereiken met poolpartypinsjes. Maar misschien nou, maar een verwarmd zwembad, misschien, of het dat. Is, uh, stilte voor de storm, denk ik. Ja, dat ja, denk dat ik ook, de, ja. Die, die hitte die komt nog wel. <lacht> Geloof ik ook wel. En, um, Um, ja. maar, maar goed, je, je had het over uh, van, uh, dit is ook even een andere kant die ik uh, wil belichten. Uh, kunnen we ja. dan nog meer verwachten, uh, want dit is dan uh, uh, ja, min of meer de eerste die je uitbrengt, maar kunnen we dan wat meer van jou verwachten op dat gebied, als het gaat uh, om maatschappelijke uh, verandering, of ja, maatschappelijk en maatschappijkritische teksten in je uh, songs Ja, nou, ik denk, ik denk dat dat altijd wel, het is ook altijd wel onderdeel van mijn persoonlijkheid geweest. En ik hm? denk dat ik me als, als artiest wil ik, zo goed mogelijk eigenlijk mezelf representeren. Omdat ik heel erg het gevoel heb dat het mijn artiestproject is, ben ik zelf echt. Huh? Heel dicht bij mezelf. Yeah. Um, dus dat gaat er ongetwijfeld uitkomen. Ik heb nu wel... Um, dit, dit is nu een single, die heb ik opgenomen. En die breng ik nu uit. En ik ben ondertussen wel met nieuwe dingen bezig. Maar ik heb het een beetje anders aangepakt dan... Uh, mijn eerdere werk. Ik heb drie EP's uitgebracht. En dat waren elke keer een hele lange... Uh, cycli met... Uh, heel veel tijd tussen opna schrijven, opnamen en uh, uitbrengen ja. en ik wilde dat nu wat korter houden dus ik dacht ik ga eerst gewoon even lekker met, uh, met mijn band voor het eerst studio in we hebben twee songs opgenomen, de tweede die zijn we nu aan het afmaken en uh, dit is dus de eerste die, uh, die eerst maar eens even eruit komt. En ja. dan kijken we wel even hoe het weer loopt, ook een beetje afhankelijk van uh, hoe het ontvangen wordt, denk ik, dat ja. blijft toch altijd belangrijk. Dus. Ja, want uh, het was voor jou ook een uh, drukke week. Warg, zei je net, uh, want ja, je moest allerlei ik dingen ja. afwikkelen, uh, want uh, hoe zit dat dan? Want heeft dit ook nou, uh, is dat ook muziek gerelateerd, dit hele verhaal? Ja, ik zat, uh, ik zat in Londen uh, afgelopen week. Ik ben gisteravond weer teruggekomen en uh, ik heb in Londen gestudeerd in 2019. Ja. Uh, songwriting. Dus ja, ik ga daar zoveel mogelijk als ik kan. Uh, ga ik daarheen. En uh, ik zit meestal helemaal bomvol muziek. Dus ik ben nu een week uh, daar geweest en weer heel veel nieuwe mensen ontmoet. En heel veel uh, mensen waarmee ik eerder uh, samen heb gewerkt en, en vrienden van me weer gezien. Ja. En daar word ik heel blij van altijd. En dat zorgt er dan soms ook voor dat er andere dingen even een beetje op de achtergrond raken. Dus... Um dat we inderdaad een beetje warg af en toe, maar dat, dat hoort er allemaal een beetje bij als, uh, als artiest, denk ik. Uh, dat, uh, het, het is uh, elke week anders en dat ja. vind ik ook zeker, ja. ja, want ik, ik, ik ken je zo in, uh, uh, het best op deze manier, want dan zit ik uh, te wachten, joh, Sven, wanneer kom je nou met je, met, met je informatie en dan komt het allemaal met, echt, met, met, met, de, met de laatste seconde komt het dan ergens nog vandaan, weet je? Dus, uh, dus ik had het wel weer leuk aan jou dan. Maar goed, um, even over, de, nou ja, je hebt al het meeste gezegd over Pool Party Pictures. Wat ja. zit daar nog uh, meer in wat we dan niet hebben besproken? Of hebben we alles besproken erover? Um, nou, het is, it, ik zei het net al even kort. Het is de eerste song die ik met mijn band heb opgenomen. Hmm. En um, daar ben ik heel erg blij mee. We hebben hem eerst uh, live gespeeld. Ik heb hem sowieso al tijdens Pop Ronde hmm. heb ik hem al uh, ook gespeeld. Toen ja. solo en daarna ben ik hem met band ook gaan spelen... Um, en dat, dat is wel heel anders dan hoe ik het met mijn vorige songs heb aangepakt. Waarmee ik veel meer het arrangement ter plekke in de studio maakte met een met producer en soms wat, uh, wat mm. sessie muzikanten. Mm -hmm. En nu heb ik gewoon met die jongens, um, hebben we het gewoon gerepeteerd. En um, ben ik uh, de, met hen in de studio ingedoken en hebben we het eigenlijk gewoon opgenomen zoals we het gerepeteerd hadden. Um, daarna nog een paar dingetjes toegevoegd. Um, met name banjo en mandoline, dat zijn twee instrumenten die ik uh, sinds, kort, sinds kort heb. Die, um, ja, die staan er ook op. En, um, dus, dus het is eigenlijk gewoon een, een, een bandpiece, zou ik zeggen. Ja, Nog even Sven, waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? Nou, overal. Zeker deze week. Ik ben heel erg actief. Dat vind ik heel erg leuk. En um, ja, Sven Ross Music is overal mijn uh, social handle. Um, dus uh, dat uh, gaat, uh, kan niet missen als je daar googelt. Pool party pictures on the news As a heat wave plays out in June A guy celebrating temperature records in an interview To me it's painfully misplaced Cause nothing is as bittersweet as summer holidays So oh, I suggest a change In June, July September There's plenty of places you can go For taking photos of the tragedy we know Just watch out that your camera doesn't melt on the road I don't mean to be sour But the media have a responsibility to the crowd To use the good side of power From their ivory tower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 On and the days go by, but what if I could choose to just you on on around, not around? What if I could choose to just you on on around? So things they change, and what fell out of my league became part of my life again.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 day I won't Ik ben een heel gedicht waarin je zegt dat je me mist Ik ken niet eens waarom het gaat, dus laat de plan volledig mis En ik had je al gezegd, ik zou het later deze keer Vandaar dat ik nu niet meer met je wil praten deze keer uh, Dus vraag me niks, mijn aandacht is nu niet meer daar Ik zweer het, ik heb meer dan mijn best voor je gedaan Maar in the end heeft het geen verschil voor ons gemaakt en misschien ben ik door mijn trust issues iets wat verbitterd als ik zie dat je kan switchen Geef ik jou ook geen commitment Ik ben veel te druk, ik moet ook weer door Zelfs wanneer ik niks meer van je hoor Ik heb een paar pitches on hold die van me willen horen Blijkbaar zijn we toch niet voor elkaar gemaakt Zoals we dachten van tevoren Het klinkt misschien easy, maar is niet makkelijk voor me Baby, believe me, want ik zag het anders voor me En jij hebt zo je redenen, is wat je me zegt en je hebt niemand om je heen die je iets anders vertelt Maar we waren toch een team of was dat ook maar een spel Dat je weer verandert, telkens als het weer verandert En ik denk dat ik die omstandigheden niet in de hand heb Dus waarom zou ik mezelf in die positie zetten Als ik in mijn achterhoofd al weet dat het niet gaat werken Het is weer hetzelfde, we zeiden dat het anders was Ik wacht niet af totdat het klapt Deze keer trek ik mijn handen ervan af Al doet het me pijn, het voelt nu niet meer als het was Misschien moet het zo zijn En jij hebt zo je redenen, is wat je me zegt en je hebt niemand om je heen die iets anders vertelt Maar we waren toch een team of was dat ook maar een spel Maar die shit is vanzelfsprekend wat mij betreft Maar nu ben ik weer alleen op dezelfde plek Dus zij komt langs voor entertainment, dan gaat ze weer weg en toch net het niet te lichte mijn... Drie nummers achter elkaar waren dat. En we begonnen met Sven Roos met Pool Party Pictures. Daarachter de nieuwe single van Joyce Martens met Life Carries On. En als laatste van dit blokje van drie... de nieuwe single van Wolfie met In Mijn Bed. En die single die komt morgen uit. Net als Pool Party Pictures trouwens. Die single die komt ook morgen uit. Want ja, we hebben al een aantal nieuw materiaal. Nieuwe dingen laten horen in dit uur. Um, meestal willen de muzikanten dat toch aan ons vrijgeven. Want ja, wij zitten nou eenmaal op de donderdagavond. En Spotify, dat is de streamingsdienst, die is toch nogal erg gewild op de vrijdag. Want ja, het heeft alles te maken weer met, uh, met die lijstjes waar je dan op een gegeven moment ergens in uh, terecht uh, wil komen. Nou, dat is een beetje de reden waarom vrijdag release dag is. Er zijn er ook een paar bij die zeggen van... ja, daar heb ik allemaal niks mee te maken. Dat uh, doen we ook gewoon van door de weekse dag. En dat is altijd leuk. Want dan hebben we er uh, tenminste nog wat aan. Want dan kunnen we er in één klap bij. En soms moet je er gewoon netjes om vragen. Nou, ik zei het al. vast kansen en uh, staat warm te draaien. Straks uh, na achter gaan we er een beetje... Uh, wat uh, meer van horen. Maar we hebben een tijdje terug. En dan moet ik ergens uh, duiken in het uh, archief. Uh, want we hebben in oktober hebben we op een gegeven moment... Mish en Blanco gehad. En dit is de opname Give what you got to give tot aan het nieuws van 8 uur. Strangers, strangers and our friends, I sit here. cigarettes. I forgot the things I should regret. No regrets. Serious. No regrets. Well, go ahead and tell yourself about glory days. Fairy tales of you. You broke a record. You just don't get it. Just, just, shut up. Up. just shut up. Just shut up. Just shut up. Just shut up. Oh, I sit here.